3 uur. met het NMS-journaal. Het aantal mensen in Nederland met het coronavirus is opgelopen naar 321. De afgelopen dag zijn er 56 patiënten bijgekomen, meldt het RIVM. Gisteren was de toename nog 78. De meeste patiënten komen uit Brabant. Verspreid door die provincie zitten duizenden kinderen thuis omdat hun leraar zich heeft ziek gemeld. Bij een gevangenisopstand in de Noord-Italiaanse stad Modena zijn zes gedetineerden om het leven gekomen. De gevangenen waren in protest gekomen tegen de strenge maatregelen die zijn ingevoerd vanwege het coronavirus. Gevangenen mogen geen bezoek meer ontvangen. Zo'n vijftig gevangenen proberen te ontsnappen. Na het incident bleken er zes doden te zijn. Ook in andere Italiaanse gevangenissen braken rellen uit vanwege het coronabeleid. Het proces over het neerhalen van vlucht MH17 is begonnen zonder de vier verdachten. In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol is vanochtend de eerste zittingsdag begonnen. De verdachten, drie Russen en een Oekraïner... zouden betrokken zijn geweest bij het vervoeren van de Boekraket... waarmee het toestel in 2014 werd neergehaald. Bij het begin van het proces werden de namen voorgelezen... van alle 298 inzittenden die om het leven zijn gekomen bij de ramp. Het proces gaat waarschijnlijk jaren duren... Van de nabestaanden willen er 49 gebruik maken van hun spreekrecht. Internationaal is er veel belangstelling voor de zaak. Zo'n 450 journalisten willen verslag doen van het proces. In Rotterdam-Best zijn tot twee keer toe spullen van daklozen in brand gestoken. De twee daklozen sliepen onder een brug in de buurt van het Sparta-stadion. De wijkagent schreef woedend op Facebook dat hij het een laffe daad vindt. Tientallen mensen hebben al aangeboden de daklozen te helpen. Het weer af en toe zon, maar plaatselijk ook een bui bij ongeveer 10 graden... en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht meer bewolking en weer regen. Morgen tot in de middag grijs en nat, daarna wat droger... en het wordt dan ongeveer 12 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 voor de Koentunnel vanaf Lansmeer staat 4 kilometer file... En de vertraging is 10 minuten. En tot zover de verkeersinformatie...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 met Dolce Vita hier op de Zandvoortse Zender bij Zandvoort op zaterdag. Het tweede uur alweer. Wat gaat dat snel, Cor? En wat gaan we de tweede uur allemaal doen? Ja, we hebben heel veel uh, lokaal nieuws en uh, algemeen nieuws natuurlijk. En we hebben de evenementagenda om half uh, ja, half vier. Ja, en uh, Willem van Denzen omgetoverd als een vrouw. Want we gaan zo meteen bellen op het circuitpark Zandvoort... met Dolly Tapierik en Lucy, onze nieuwe medewerker bij ZFM Zandvoort. Dus uh, dat uh, wordt leuk daar op het circuit. Want er is ook al een ongeluk gebeurd. Dat is minder leuk. Oh, dus minder uh, daar leuk. gaan we zo meteen alles over horen hier op uh, Zandvoort op zaterdag. En we hebben natuurlijk ook uh, natuurlijk heel veel le lekkere muziek. Regio uh, nieuws. En uh, uh, wat hebben we nog meer? Veel ja, we gaan meer? natuurlijk straks nog even bellen met Joop. Joop van es op het uh, voetbalveld. Uh, en, uh, en natuurlijk ook uh, muziek. We gaan luisteren naar uh, de volgende plaat. En dat is uh, Tino Martin met, uh, met een hele glen. Want, uh, ja, loop niet weg, zou ik zeggen. Chris Cross Amsterdam, die zocht ik. Amsterdam half negen. Aan de bar met z'n tweeën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 We staken de muziek. En dat uh, doen we met uh, ja, Joop Van Nes Die uh, op het. Joop die staat uh, op het uh, veld natuurlijk bij uh, SP Zandvoort. Uh, Joop, je hebt nieuws. Ja, ik heb nieuws. 34e minuut. Ik denk natuurlijk dat met de toe bij je vaar. Er is een aantal over. Ik denk wat 8,5 bij Zandvoort. Tik dus tik tik, tik, tik. Precies tot aan het einde. Er dus staat 2-0 voor Zandvoort. En het staat 2 0 voor zand voor. Dankjewel Joop, tot zometeen. En uh, dat gaat dus uh, lekker goed daar op het uh, veld. En wij zetten de muziek van Tino Martin voort. Alleen mijn tablet valt nu op de grond. En uh, dan gaan we over naar een ander muziekje. Ja, Jaap, jij hebt het klaarstaan. Jaap zeg ik ook gewoon. <laughs> het is koor. Uh, <laughs> ja, en <kost> ik, hem. <laughs> ik raak helemaal de stress. Is het zo? Jaap, koor. <core. laughs> En Don, het maakt allemaal niet uit deze uitzending. En Rob. En Rob. <laughs> Albert John. Albert John. Walter. Oh nee, Bastian. Ger. We both lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside.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 Cowboy sings the same, say it's Every rose has its own.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 since dawn, just like every cowboy sings a sad, sad song, every rose has its thorn. made us Lekkere muziek. Ja, dit soort muziek draaien op het werk. <laughs> Oké. Okay. Dus, hey, uh... Mijn tablet viel net uh, op de grond, dus er zit een barst in. Nou, maar ja, ah. dat uh, is uh, helaas niet zo. En niet zo erg. Maar we draaiden... Oh, ja gaat door. Uh, wij, uh, we draaiden net de plaat. En ik wil hem gewoon even opnieuw draaien. Loop hier weg van Chris Kroos, Amsterdam en Tino Martin en, uh, en mijn Eesters.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 En de Sunshine Band, hier op ZFM Zandvoort. That's the way I like it. Ja, dat heb ik nog meegemaakt in een leases vroeger. Ja? Nou, Leuk. Ke dat ken je niet, hè? Nee nee nee, nee, nee, nee. Dat is voor de mijn tijd, denk ik zomaar. Ja, er zit nou die uh, uh, pizzeria in. In de noodstraat die ja. nu net verhuisd is vanaf de boulevard, de passage. Ja. Nou, okay. Dat was vroeger een disco, dat was uh, Delicious. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Daar kwam ik toen ik uh, nou, niet zo oud was als jou, maar iets jonger. Maar, <laughs> dat kan ik me nog goed herinneren. Uh, nieuws. Het Oranje Fonds organiseert volgende week op 13 en 14 maart, samen met duizenden organisaties in het land, uh, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Want NL Doet zet vrijwilligerswerk in de spotlight en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Ook in Zandvoort wordt er actief meegedaan aan het landelijke project van het Oranje Fonds. Bij Kinderdagverblijf Pippeloentje en de NSO Pipkids is zaterdag 14 maart nog je hulp nodig voor het binnenklussen. Enkele muren moeten worden geverfd en de boldercar en klein mobilair moeten geschuurd en geverfd worden. En buiten de bank verven, de berg met glijbaan herstellen... verven van cirkels in de peutertuin, fietsparcours herstellen... kijk- en luisterbuis aan het hek vastmaken en beplanten van de geweldige tuin. Kinderdagverblijf Pluk gaat zaterdag 14 maart aan de slag met het opknappen van de boldercar... schuren, verven en opnieuw bestikken en er zijn ook klussen buiten. Het nieuw beplanten van de tuin en spelhuisjes schoonmaken. Je hulp daarbij is hard nodig. Vind je het leuk om lekker bezig te zijn met een prachtige tuin? Dan ben je vrijdag 13 maart van harte welkom om de binnentuin van Pluspunt om te toveren tot een keukenpluktuin. Een pluktuin maken met verse kruiden, fruit en groenten voor de diverse kookgroepen, deelnemers en vrijwilligers van het activiteitencentrum. En tot slot is op zaterdag 14 maart hulp nodig voor het uh, leuke buitenklusje bij de volktuinersvereniging van Zandvoort. Daar worden de schuurtjes en het toiletgebouw opgeknapt en voorzien van een nieuw laagje verf. Nou, voor meer informatie over de klussen en het opgeven... kunt u even kijken op www.nldoet.nl. Nee, we gaan luisteren naar een interview van Brian Adams hier op ZFM Zandvoort. Sorry hoor, al die knopjes. Ik word er af en toe moe van. Ze moeten toch wat makkelijker maken. Nee hoor, het maakt allemaal niet uit. Zit er zitten gewoon te veel knopjes hier. Ja, in mijn hoofd. Apparaat hier op ZFM Zandvoort. 106.9 FM. En wij gaan langzamerhand, want uh, ja, we hadden u beloofd Willem van dansen, maar Willem uh, die is op dit moment niet bereikbaar. Maar we hebben wel Lucie aan de telefoon. En Lucie is op Subcriepark Zandvoort. Hoe is het daar, Lucie? Hallo, ja het is hier helemaal geweldig. Dat kan je niet. Er is nog race aan de gang en uh, het is een vreselijk mooi circuit geworden. Ik ben helemaal flabbergasted. Het is echt superleuk. En uh, we hebben het eerste ongeluk al zien gebeuren met een uh, groene auto. Weet je niet van wie die was. Maar die vloog door de lucht over de vangrail. De hele vangrail beschadigd. Ja, het is echt... Uh, ze zijn nog wel vol bezig. Er zijn nog uh, bepaalde dingen die nog afgemaakt moeten worden. Maar het, uh, het, het grootste gedeelte is weer aan de baan ligt. En hij is gewoon geweldig. Maar het is, het is niet zo dat er uh, wat overstak op de weg en dat hij uitweek. <laughs> dat de auto door de lucht vloog. Ja, het is, is, is best wel herrie. Hé, <laughs> hey, de finale... De... Final Four uh, circuit is uh, op dit moment, uh, is, is natuurlijk op dit moment bezig en um, het is wel een gezellig evenement, Lucie. Ja, het is, ja de, de, de Final Four het is uh, een uh, heel indrukwekkende race. Ik vind hem geweldig. Hey, uh, ja, de eerste beschadiging uh, be ge ge gebracht aan het circuit, ja. denk je dat hij weer gerepareerd wordt voor de Formule 1? Ja, die, moet, die, die vangrail heb je toch, toch? Ja, ja, die vangrail. Ja, Dolly gaat Roy. Ja, dag Dolly. Hoi, ja, ik neem hem even over, want Lucy hoort het niet zo goed. Dus ik ga kijken of ik beter horend ben dan Lucy. Dus we moeten naar beterhoren.nl. Maar uh, Dolly, uh, hoe is het daar verder op het circuit? Uh, de sfeer qua het evenement zelf? Nou, het is, het is druk en mensen lopen allemaal echt geïnteresseerd rond en, en hun ogen uit te kijken. Want het is natuurlijk prachtig als je zo in dat beginstadium al kennis kunt maken met, met het nieuwe circuit. En ja, ik, ik loop hier dus met Lucy en we lopen iedere vijf minuten... Oh, kijk, dat is mooi. Oh, dat is ook mooi. En oh, moet je hier kijken. Je kijkt echt, ja, als je, als je van de autoraces houdt en van ons circuit houdt, dan, dan geniet je hier. Je, je hart gaat open. Het is echt... Heel, heel mooi geworden. Het is een, een gratis evenement, hè? Ik ook aan de mensen die hier allemaal rondlopen. Iedereen geniet. Het is een gratis evenement, hè, Dolly? Wat zeg je? Het is een, een gratis evenement dit weekend, toch? Ja, dat is uh, zeker een geweldig evenement. Ik heb geen idee wat het is. Gratis! Ik denk dat, het dat het gratis is. De <lacht> Final Four. De Final Four? Oké, okay, Final Four hoor ik net van. Ja, Lucy weet veel van de oud-door-racerij. Ja. Dat is te horen. Uh, we hebben dus twee, uh, wel twee spectaculaire dingen gezien. We hebben ten eerste gezien hoe een uh, groene bolide uh, een paar keer over de kop ging. Uh, en, dat, en dat ging horizontaal. En ineens vloog hij de lucht in, verticaal. En zo over de binnenreling heen, bam, en tegen tegenaan. Nou, we stonden er bijna met ons neus op. We hebben ook uh, foto's gemaakt, voor eventueel voor de kabelkranten van. Nou, die bolide was uh, goed, uh, goed kapot en uh, de, de, de coureur die is uh, met de ambulance afgevoerd. En uh, wat is er? Oh, daar nou, Willem weer. Ja, je, je weet nooit wie we hier hebben. Ja. Nou, geef die telefoon aan hem. Hup! Hè? He? Geef die telefoon maar aan hem. Ja, is goed, komt die. Willem. Dag Willem, hè? We hebben je eindelijk aan de telefoon. We hebben 16 keer gebeld, man. <grijgene> ja, ja, ik hoor dat maar, uh... Je hebt hem op een staan, bro. Ja, we hebben hem op een staan, dat klopt. Oh, echt. Nou, we klaar ermee. Dag. Tot ziens. De telefoon is uit. Ik ben... ja. We gaan lekker muziek draaien. In ieder geval, uh, ja, Willems van de Dance gaan we gewoon zo meteen zelf even bellen. En dan komt het uh, helemaal goed. We gaan uh, muziek draaien, Cor. Ja. En uh, ja, dat. Uh, dat de beter gebeuren... Lekker een swingendeuntje hier op de Zandvoortse Eter. En uh, Cor, we gaan over naar de evenementenkalender. Ja, naar nou, de, agenda. de het agenda, is, uh, agenda. Het is natuurlijk weer zo dat er heel wat te doen staat in Zandvoort. Maar ja. Ja, daar staat Zandvoort natuurlijk om bekend... want Zandvoort is een bruisend badplaats. Dus Gelukkig. We we allemaal we gaan morgen onder andere jazz in Zandvoort doen met Joke Bruis. Helaas Jawel. uitverkocht. Helaas uitverkocht, maar het, was in theater, het is in Theater de Krocht aanvangen om uh, half drie. Maar u kunt er niet meer naartoe, want het is dus inderdaad Bommetje uitverkocht. Vol. Bommetje vol En 15 maart, we hebben het al genoemd... het uh, laatste Sante van de Recreade is in Theater de Krocht. Uh, dan hebben we op 15 maart Classic Concerts Strijkers Trio Alta Corda. Dat is een residentieorkest en dat is in de protestantse kerk. Aanvang is om half drie. Dan is er op 21 maart uh, de Terschellingen Club. En dan zou je wel zeggen, wat is nou weer de Terschellingen Club? Nou, De Terschellingen Club is een club mensen... die van oorsprong banden hebben met Terschelling... maar daar niet meer wonen. En die komen dan één, per, twee, één of twee keer per jaar bij elkaar. En omdat er een aantal bestuursleden in Zandvoort zitten. en de Krocht een heel leuk gebouw is. Ja. doen ze dat dus in Zandvoort. Nou, en dan wordt er een voordracht gegeven over. jawel, ter schelling. <hums> nou, aanvang is om twee uur middags, dus ingebouwde Krocht. en de toegang is geheel gratis. Op 27 maart is er Zandvoort Beyond. Dat is de aftrap van dat 35-dagen programma. voor alle evenementen, site-events. rondom het Formule 1 eh, circuit gebeuren. En uh, 35 dagen, dat is gekozen omdat het 35 jaar geleden was dat de laatste Grand Prix werd verreden. Leuk. Nou, 27 maart is er de 30 van Zandvoort. En ik zeg dat verkeerd, want het is volgens mij 28 maart. En want 28 maart is ook de omloop van Zandvoort. Dat is het uh, fietsevenement. Ja, en daarna is de Queer uh, ja, dat dit, dit zit een beetje met elkaar. 27, 28, 29 natuurlijk Die data zijn een beetje door elkaar, maar er gebeurt dus van alles op het circuit. Wandelevenement uh, kunt u dus over het circuit uh, wandelen. Het fietsevenement is dus fietsen over het circuit. En het hardloop evenement is over het circuit van Zandvoort. Onder andere hardlopen. En dan hebben we natuurlijk op 5 april alvast noemen we dat even. Dat is de Big Walk. Nou, wat is de Big Walk? Dat is dan een uh, evenement. De grootste hondenwandeling van Nederland. Ik loop ook mee. Heb je ook een hond? Nee, ik ben toch een hond? Oh, oh je, je gaat de mij naar lijn. Dat is op zondag uh, 5 april dus. En dat is de derde editie alweer van The Big Walk. En dat uh, vindt plaats op het strand van Zandvoort. Het is een unieke hondenwandeling ten gunste van Hulphond Nederland. En deze is uitgegroeid tot de grootste hondenwandeling van Nederland. Vorig jaar waren er ruim 300 honden en 600 wandelaars aanwezig... voor de afsluiting van het strandseizoen voor honden. Want ja, dat is natuurlijk wel een beetje zo... Vanaf april mogen de honden niet meer op het strand. De organisatiekosten van het wandelevenement worden gedragen door Royal Canin, Adlon en P5Com. En dat zijn sponsors voor Hulphond Nederland. En de opbrengsten van de Big Walk komen zo volledig ten bate van het opleiden van nee. nog meer hulphonden. Binnenkort nou, bij Zandvoort Luns de gast. Ja, nou dat is... Uh, wanneer is dat? Uh, komende week ergens? Komende week, komende week. Nou, dan uh, zal ik er niet meer over vertellen, behalve dan dat hulphonden een steun en toeverlaat zijn voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie, posttraumatische stressstoornis of mensen met gedrags- of psychische problemen. En de vraag naar hulphonden is echter groter dan het aanbod. En met de Big Walk wordt aandacht en financiële steun gevraagd voor het kwalitatief opleiden van nog meer hulphonden. En de rest kunt u luisteren in het programma ZFM Lunch de komende week. Um, nog wat nieuws? Nou, we, gaan, we gaan gewoon even een plaatje weer draaien. Ik heb zin in de zon. Je hebt zin in de zon? Ja, en Albert-Jan zei door, door, een, door een bericht die ik net uh, had verteld aan hem... Ja. dat ik veel uh, zomers liedjes uh, moet, uh, moet draaien. Dus uh, dan ga ik dat maar doen. Ik heb de zomer in mijn bol. Nee. <laughs> Rio! mee hier op ZFM. O, dat Oh, dat is leuk. Met Rio hier op ZFM Zandvoort. Zie zandvoort. En uh, Cor, uh, ja, we missen onze grote vriend toch wel een beetje. Hè? Hier op de eter uh, Rob Harms. Ja, we missen hem zeker. Maar daar heb jij nou, wat voor. We gaan er wel vooruit dat hij er volgende week uh, gewoon weer is. We gaan uh, wel even een plaatje voor hem draaien. Dat vind ik wel leuk. Ik weet uh, zeker dat hij deze plaat hartstikke leuk vindt. Dat is leef van uh, Han van Eyck. Uh, hij heeft dat in de jubileum uitzending ook gedraaid. En uh, ik dacht ik ga hem gewoon lekker draaien hier op uh, Zandvoort op zaterdag. Alleen maar goed of slecht te zijn en Niemand is alleen maar zwart of wiet Iedereen is anders, anders dan je verwacht hey. en Niemand die alleen maar haat of liefde voelt We zijn allemaal een mens van vlees en bloed we kunnen niet perfect zijn, want niemand weet hoe dat moet. Nee. leef we hier op ZFM Zandvoort. En we gaan naar Joop van Nes, want daar is weer een doelpunt gevallen. Joop. Ja, inderdaad. We spelen in de 52e minuten. schot voor Zandvoort. Staf de rechterkant. Die vindt de kruin van Salim Vertuut. En die vindt het doel 3-0 voor Zandvoort. Dankjewel, Joop van Nes. En dat was Joop van Nes. En we gaan meteen door met het Zandvoort nieuws, want... Je hebt nog wel een paar nieuwtjes, toch, uh, Cor? Ja, het zijn uh, niet zulke leuke berichten. Twee mannen uit Haarlem en Zandvoort zijn onlangs door de politie opgepakt... O, voor grootschalige fraude. Want ze zouden samen met een man uit Lelystad... voor miljoenen euro's mensen hebben opgericht... met de zogenaamde Borler Room fraude. Nou, deze fraudeleuze organisatie is werkzaam sinds 2013... en opereerde vanuit Spanje en Nederland. Het gaat om mannen van tussen de 40 en de 59 jaar... Ook in Marbella en Madrid zijn drie mannen aangehouden en een Nederlandse hoofdverdachte is nog op de vlucht in Spanje. De politie is al meer dan twee jaar bezig met het onderzoek nadat er op meerdere plekken in Nederland meldingen over oplichting binnenkwamen. Inmiddels vermoedt de politie dat zo'n 40 gedupeerden samen voor een bedrag van 6 miljoen zijn opgelicht. Een groot aantal huiszoekingen heeft veel bewijs opgeleverd en er is beslag gelegd op een aantal bankrekeningen en een vakantiewoningen. Nou, dat is een vorm van oplichting waarbij mensen wordt gevraagd te investeren in een fictieve investeringsmaatschappij. In de eerste instantie gaat het om kleine bedragen... waarop winst wordt gemaakt om vertrouwen te wekken. De investeerders zien hun aandelen in waarde stijgen... en krijgen soms real-time wisselkoersen te zien. Er wordt ze gevraagd steeds grotere investeringen te doen... en bij uitkering wordt het contact verbroken... en blijkt de organisatie niet eens te bestaan. Dus, dat is weer de nieuwe manier van oplichten... net zoals een WhatsAppje sturen namens iemand anders... en van, ja, kan je eventjes 50 euro overmaken... want ik uh, sta in, uh, in Delft op een station en ik heb geen geld... En dan denk jij dat je dat appje krijgt van mij, maar het ja. is iemand die je helemaal niet kent. <laughs> nou, verder hebben we nog een, um, een duinwandeling vanaf Parnassia. In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland worden weer mooie excursies georganiseerd... naar het dynamische duingebied ten noorden van restaurant Parnassia in Bloemendaal-aan-Zee... op 13 april en 25 april. Het was ook vandaag, maar dat is al geweest. Deze stevige duinwandeling gaat door het natte en droge duinvalleigebied... en langs de Noordwest Natuurkern... Een gids neemt u mee naar het dynamische gebied... waar zeven jaar geleden vijf sleuven in de zeedeep zijn gemaakt... en het doel van de ingreep was om een nieuwe kalkrijk zand... Uh, in de duinen te laten verstuiven. De bereikte resultaten zijn verbluffend. Tonnen zand zijn verplaatst in de loop van de jaren. Zandverstuivingen, dynamisch duingebied... en werkt een ontmoeting met grote grazers... en het vogelmeer zijn ingrediënten... voor een mooie en interessante wandeling. Nou, de duinwandelingen beginnen om twee uur s middags... vanaf de parkeerplaats Parnassia... en zullen ongeveer twee uur in beslag nemen... Reserveren kunt u via www.np-zuidkennemerland.nl. En het leuke is, Roy, dat vroeger ja. moesten duinen beplant worden met helm... want je mocht duinen niet laten verstuiven. Want daar was zelfs een wet voor. En nu is het zo dat ze dan helmgras weghalen om het te laten verstuiven. Het is maar net wat je wilt natuurlijk. En dan hebben we nog een laatste berichtje. En dat gaan we even doen over Zandvoort Beyond. Dat hebben we al gedaan. En dan hebben we de 30 van Zandvoort. Het sportieve weekend, dat wordt op zaterdag 30 maart... dus op mijn verjaardag, wordt dat ja. afgetrapt... door de wandelaars tijdens de 30 van Zandvoort. Niet voor niets heeft dit wel evenement van Le Champion, de 30 van Zandvoort... Al het unieke van de Noord-Hollandse Badplaats en de directe omgeving... komt samen in deze afwisselende route van 30 kilometer. Je start een wandeling op circuit Zandvoort. Dat wil natuurlijk iedereen, want iedereen wil natuurlijk het circuit zien. En wandelt daarna over het Noordzeestrand... door het Nationaal Park zuid kennemerland en langs de ruïne van Brederode in het landgoed Duin en kruidberg Wilt u wat minder kilometers maken... kies dan voor de 18 kilometer met onder meer een bezoek aan het prachtige Vogelmeer. Je finisht in de gezellige dorpskerm van Zandvoort... waar je afloop je prestatie op een van de vele terrasjes kunt vieren... Benieuwd wat er verder op de agenda staat van het sportiefste weekend van het jaar? Nou, dan kunt u kijken op de www.30vanZandvoort.nl Dus, Roy... Dat, dat allemaal hier in Zandvoort. Hé, jij het ook uh, lekker muziek uitgekozen. Nou, ik had inderdaad een... Uh, een, een we hadden het er uh, niet echt over, maar ik ben nogal een fan van Star Trek en ja. Stargate. Nou, Star Trek is uh, natuurlijk een, een hele langlopende serie... En daar moest natuurlijk ooit een keer een liedje over komen. En dat is dit liedje.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 En nu lampen we het weer draaien. Ja. <laughs> nou, dit was uh, dus de, de firm met Star Trekking. En het nummer was, uh, was, was bijzonder populair. Want het kwam namelijk binnen op, de, op nummer 1 in de Engelse hitparade. Corona kwam er ook weer voor. Corona kwam er ook weer voor. En uh, Captain Kirk, uh, de hoofdrolspeler, die, uh, die bestaat nog steeds. En, uh, maar hij, hij heeft onlangs verklaard dat hij nooit meer in de uh, vorm van de Captain Kirk gaat spelen en wil gaan spelen. Maar er komt wel een nieuwe film aan. Oké. Okay. En inmiddels is dat uh, natuurlijk al lang uh, vervangen. En, en John Luke Picard is dan uh, de kapitein, captain van, uh, van de Enterprise. En de mensen die dan Star Trek hebben uh, gevolgd in het verleden... die weten dat hij gecaptured was door de borg... En daar heeft hij nog heel veel last van. En dat is dan een nieuwe film. Die man is al in de 70 en die gaat toch nog een hoofdrol spelen. En wanneer komt hij uit, koor? Uh, ja, dat zou dan waarschijnlijk dit jaar nog worden. Maar uh, ik weet het niet zeker. Ik ga het oh, even okay. opzoeken op internet of dat misschien nog gaat gebeuren. Hij komt terug, Patrick Stewart keert terug als Picard in een nieuwe Star Trek film. Nou, uh, wanneer het precies is, binnenkort. Hou het in de gaten. We